Daarvoor zou de terreurorganisatie een onderbroekbom hebben willen gebruiken. Die werd ook gebruikt bij de mislukte aanslag op eerste kerstdag in 2009 op een vlucht van Amsterdam naar Detroit. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de bom al klaar, maar was er nog geen vlucht uitgekozen. Kamerlid Tovik Dibi wil lijsttrekker worden van GroenLinks. Dat meldde bronnen in Den Haag. Dat Dibi de strijd om de macht aangaat met fractieleider Jolande Sap... wordt gezien als een motie van wantrouwen tegen Sap. Bij GroenLinks konden zich tot zondagavond kandidaten melden. Hoeveel mensen dat hebben gedaan en wie het zijn... wil niemand van de partij officieel bekendmaken. CDA-kandidaat lijsttrekker Bleker wil op de langere termijn af van kernenergie. Dat zei hij in het eerste debat tussen de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Het CDA is altijd voorstander geweest van kernenergie, maar volgens Bleker laat bijvoorbeeld Duitsland zien dat het ook anders kan. Het debat tussen de kandidaten kwam nauwelijks van de grond. De onderlinge verschillen bleken klein. Een correspondent van Al Jazeera in China is uitgezet. Het is voor het eerst sinds 1998 dat Peking het visum van een buitenlandse verslaggever heeft ingetrokken. Waarom de journalisten moesten vertrekken is niet duidelijk. Vermoedelijk is de Chinese overheid boos over berichtgeving van Al Jazeera. Het tv-station zond in november een documentaire uit die Peking in het verkeerde keelgat zou zijn geschoten. Maar bij die documentaire was deze verslaggeefster niet betrokken. Het weer, vanochtend in het westen af en toe regen. In het oosten is eerst nog wat ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vallen er een paar buien. Middagtemperatuur tussen 14 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is dinsdag 8 mei. Goedemorgen. De Griekse radicaal linkse partij Syriza was de grote winnaar van de verkiezingen. En nu mag Syriza gelijk proberen een regering te vormen. Correspondent Corny Kees doet verslag vanuit Athene. En Tini Cox van de SP kent de partij en de partijleider Tsipras goed. We bellen Cox na half acht. En dan de CDA-kandidaatlijsttrekkers. Die hebben het eerste debat achter de rug. Je hoort straks een verslag. Een politiek verslaggever, maar geen Boer zoekt vanochtend de verschillen. Uh, dat valt niet mee. De Amerikaanse inlichtingendienst, u hoorde het, zeggen een Aanslag te hebben vereideld. Daar hoort u meer over van onze correspondent Wessel de Jong in Washington. Soudaan en Zuid-Soudaan blijven maar bakkeleien. Correspondent Kees Broeren was aan de grens tussen beide landen en doet verslag. Verslaggever Jan Eikelboom is in Syrië nog altijd en probeert de waarnemers daar te volgen. We spreken DSM-topman Sibesma over de kwartaalcijfers. U hoort een verslag van de uitreiking van de libris literatuurlijst. We bellen met de nieuwe presentator van VPRO's Zomergasten, Belg Jan Leijers. En die gaat de Blijdorp zet pestende olifant uit. Daarover hoort u heel veel meer in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Gisteravond debatteerden voor de eerste keer... de zes kandidaat-lijsttrekkers voor het CDA. En daarbij liet demissionair staatssecretaris Henk Bleker... weten af te willen van kernenergie. Bleker pleit voor een kleinschaliger vorm voor het opwekken van energie. Ik vind dat we in Nederland op dat punt voor de komende twintig jaar... Uh duidelijk een, een, een andere koers in moeten slaan. In de eerste plaats vind ik dat we veel meer uit moeten gaan... van regionale en lokale energieopwekking en distributie. Bleker vindt dat er op lange termijn genoeg alternatieven zijn... om kernenergie volledig duurzaam te vervangen. Ja, er zijn ook hele goede initiatieven, of het nou windmolens zijn... of het is met water, of het is met zonne-energie... of het is van de agrarische sector, maar laat dat vooral lokaal, regionaal gebeuren, ook met mensen die er zelf baat bij hebben. Dat men kan participeren in windmolenparkjes, enzovoort, enzovoort. De staatssecretaris verwees naar Duitsland. Daar hebben ze kernenergie afgezworen. Bleker deed zijn opmerking in een wat rommelig CDA-debat... waar de zes kandidaten hun best deden om zich te profileren. CDA-voorzitter Petom is ervan overtuigd... dat met deze debatten de gedroomde lijsttrekker gevonden zal worden. Wij missen nog één ding. Een lijsttrekker. En ik ben er hartstikke trots op dat we vandaag zes kandidaten hebben. Ik beloof u, wij gaan er een mooi feestje van maken. En we zijn er klaar voor. Ja, het feestje werd een beetje verstoord door de haperende techniek. Gisteravond, er werd bijvoorbeeld flink gerommeld met de microfoon. Uh, en in de derde plaats... Oeh. U hoort het. En dan... Hoort u mij? <laughs> Dankjewel. Die doet Deze doet het zomaar. Goedenavond, Rotterdam. Ja, we doen het toch zo. Bent u er allemaal nog? Ja. Het debat in Rotterdam kwam nauwelijks van de grond hierdoor. De verschillen tussen de CDA-lijsttrekkers bleken ook nog eens klein. Niet bepaald een spetterende avond, vonden ook de afgereisde CDA-leden. Uh, nou, ik vond het weinig inspirerend. Ik, uh, ik heb, ik heb de, de, visie, de grote visie heb ik niet voorbij horen komen. Ja, ik vond het een beetje tam, maar uh, ja, jij hebt ze leren kennen nu, hè? De zes kandidaten kunnen morgen in Groningen het opnieuw proberen. Dan is het tweede debat. En bij GroenLinks komt er misschien ook een nieuwe lijsttrekker. Gisteravond sloot de termijn waarop kandidaten zich konden melden. En het blijkt dat Kamerlid Tovik Dibi zich heeft aangemeld... om het op te nemen tegen Jolande Sap. Dibi wil zelf niks zeggen, maar po ging op onderzoek uit... in het partijkantoor en kwam door te bluffen aan een bevestiging. Wij hebben gehoord van Tovik Dibi zelf dat hij zich kandidaat stelt. Zijn er nog meer? Vast. Er zijn er meer behalve alleen Tofik Dibi. Ja, er zijn vast meer kandidaten dan alleen Tofik Dibi. Van bleek gelijk te hebben toen ook partijvoorzitter Wening het nieuws niet ontkende. Ik eh, krijg, eh, loop even naar boven en ik krijg daar eh, bevestigd dat Tofik Dibi zich eh, kandidaat heeft gesteld. Dat is toch goed nieuws lijkt me. Er hebben zich inderdaad meerdere mensen kandidaat gesteld om lijsttrekker te worden van goed links. En dat vind ik als voorzitter heel goed nieuws. Politiek verslaggever Alexander van der Wulp vindt het opvallend dat Dibi juist nu een gooi doet naar het leiderschap. Het is al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 Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen een bomaanslag te hebben vereideld. Een terrorist van Al-Qaeda zou een Amerikaans vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Op 2 mei, precies een jaar na de dood van Osama Bin Laden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 Met zo'n bom werd twee jaar geleden mislukte aanslag gepleegd... op een vlucht van Amsterdam naar Detroit. Voor zo'n explosief worden chemicaliën gebruikt... die niet met een metaaldetector zijn op de spoor. In 2009 was dat de stof PETN. Een explosieve expert demonstreert hoe krachtig dat spul is. 3, 2, 1... Dat is waar de table was standing. En je kunt see the blast effect. Volgens een oud medewerker van de CIA is het slechts een kwestie van tijd voor de terroristen met zo'n bommenaanval plegen. I seen these airplane bombs back in the 80s. They bypassed airport security then, and if they continue to adapt, I think we should consider this a very real threat to our aviation. Amerikaanse autoriteiten hebben bevestigd dat het ging om een man uit Jemen die een bom wilde laten ontploffen aan boord van een vliegtuig. De bom was al klaar, de man had nog geen vlucht geboekt. Minister Panetta van Defensie grijpt het incident aan om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk de oorlog tegen terrorisme is. What this incident makes clear is that uh, this country has to continue to remain vigilant against uh, those who would seek to attack this country, uh, and we will do everything necessary to keep America safe. De FBI onderzoekt nu hoe de bom aan boord van een vliegtuig gesmokkeld had kunnen worden en hoe groot de schade van een ontploffing zou zijn geweest. Dan de Libris Literatuurprijs. Die is gisteravond uitgereikt aan... De jury kiest voor een roman die door zijn vitaliteit en ongevenaarde veelstemmigheid diepe indruk maakt. Hoe genadeloos dat ook klinkt, er klinkt zelfs hoop in het slotkoor van deze Symfonie van de Dood. De Libris Literatuurprijs 2012 gaat naar Tonio van AFTH van der Heijden. En die roman Tonio gaat over de zoon van AFTH van der Heijden die twee jaar geleden overleed naar een ongeluk. Hier ligt mijn, uh, mijn dankwoordje voor me, dat ik aan mijn uitgever Henk Prupper heb gegeven. En de laatste zin daarvan luidt, en jij daar Tonio, ik had liever geen requiem voor je gemaakt, maar ik moest nou eenmaal. Ja. De schrijver was zelf niet aanwezig bij de uitreiking van de prijs... maar reageerde dus vanuit huis. Hij zei dat hij het heel lastig vond om het boek te schrijven. Ik vond schrijven altijd al een kwelling... maar wel een die nodig was en die te dragen was. Maar in deze mate had ik het nooit eerder meegemaakt. Het was die... inderdaad een, een masochisme. Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag verbonden van 50.000 euro. En nog een uitreiking. Britse prins Harry heeft een onderscheiding gekregen voor zijn liefdadigheidswerk. In Washington kreeg hij de Atlantic Council Award voor zijn inzet voor gewonde militairen. I would like to accept the award on behalf of my brother William, our foundation, all those on both sides of the Atlantic who work so tirelessly to support our wounded veterans, but particularly for the guys, because this is their award. Harry diende zelf in Afghanistan. Tegenwoordig is hij actief voor de organisaties Walking with the Wounded... en Help the Heroes, veteranen omscholen en gewonde militairen helpen. Een belangrijke Colombiaanse leider van een drugsbende... heeft zichzelf aangegeven bij de Amerikaanse drugspolitie. Het gaat om Xavier Antonio Calacera. Hij gaf zichzelf aan op Aruba, zegt de politie. In Aruba, Javier Antonio Calle Serna alias Comba of El Doctor... Calaserna wordt verdacht van de moord op een andere bendeleider, Wilbur Varela. De twee werkten vroeger nauw samen, maar werden rivalen nadat Calaserna de drugsroutes van Varela zou hebben overgenomen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten zijn drugscriminelen... al een tijd in onderhandeling met de Verenigde Staten. Kiezingsuitslagen in Frankrijk en Griekenland beloofden weinig goeds voor Wall Street. Maar nadat de Europese beurs het verlies van de gevestigde partijen in beide landen van zich af wisten te schudden, legden ook de Amerikaanse beleggers de uitslag naast zich neer. De Nasdaq klom een klein beetje, 1 tiende procenten. De Dow Jones Index sloot 2 tiende lager, dus niet zo heel veel. De Japanse index staat na een, een tijdje handelen alweer vandaag op een winstje van ongeveer een half procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. In Engeland is een campagne gestart om muziekliefhebbers erop te attenderen... de muziek vooral niet te hard te zetten... of om tijdens concerten en feesten oordopjes te gebruiken. De campagne heet dan ook de Loud Music Campaign. En wordt gesteund door verschillende muzikanten. Waaronder Gary Newman, Jesse B van Soul to Soul... en Chris Martin van Coldplay. Je oren beschermen is helaas pas iets wat je gaat doen als het te laat is, als dus de zanger die al tien jaar last heeft van oorzuizen. Start. Coldplay, viva la vida. Kwart over zes geweest. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Tijd om naar Myno Remmers te gaan. Myno, goeiemorgen. Ah, goedemorgen. Ja. Hij <laughs> ja, klinkt wel heel Lekker rustig, relaxed. Ja. Lounge muziek, ja. Wat zal dat nou ginds, zijn? In, nou, niet ver van de zee, want gins in de verte liggen de duinen... Ik zie een Hollandse vlag wapper in een mals regentje, dat wel. Naast ons een manege, dit is Egmond. Nog net niet Egmond aan zee, geloof ik. Maar de zee is niet ver weg. En we zijn in een jeugdherberg. Ja, die klinkt zo tegenwoordig. Want de jeugdherberg die ruikt naar stapelbedden, naar Molton dekens. naar een strenge vader en moeder die toezien dat er geen vreemd volk meekomt. die tijd is voorbij. Nee, tegenwoordig is het lounge muziek. een keurig frisse bar, oranje, gelikt kleurtje. Uh, en helemaal geen geur meer van een stal of, uh, of een bedompte zolder. Hè? Nee, dat klopt. Tegenwoordig zijn het moderne bedrijven geworden. Dus uh, de vader en moeder zijn al lang vertrokken. En uh, daarvoor zijn in de plaats managers gekomen die, die de boel mogen draaien. Bent, bent u zo'n manager? Ja, ik ben manager van Stay okay Egmond. Stay okay. En waarom zijn we hier? omdat het namelijk booming is. De, de, de, de, het bestaat nu precies 100 jaar... dat de eerste Nederlandse jeugdherbergcentrale werd geopend. In 1929 was dat. En op dit moment kun je zeggen, er zit een omzetstijging in. Laten we toch eens even teruggaan naar die geur van die stapelbedden van vroeger. We hebben een filmpje gevonden, een propagandafilmpje uit 1941. Toen moest het nog allemaal een beetje gepromoot worden. Dat de stadsjeugd, de stadsmens gestimuleerd moest worden om de natuur in te trekken. Zelfs met het mooiste weer van de wereld kan men op zaterdagmiddagen en zondagen nog honderden jongens en meisjes in de stad zien rondhangen. zijn er ook die het beter weten. Zij pakken zondagsmorgens vroeg hun fiets en spoeden zich naar duin en strand of naar bos en hei. S S'avonds komen zij dan bruin maar vaak ook roodgebrand thuis. Toch is dit afjakkeren in lange rijen van de grote wegen om maar zo gauw mogelijk aan het doel te komen eigenlijk niet je waarde. De echte trekkers doen het beter. Zij vertrekken reeds zaterdagsmiddags naar een jeugdherberg in de omgeving. Let maar eens op, vaak zul je zo'n clubje komen met het bekende groene NJHC-vlaggetje op de fiets. Vaak ook worden de jeugdverwerken door wandelaars bezocht. Die tippelaars komen natuurlijk niet zo ver, maar zij zien veel meer onderweg. Kijk, kan het contrast groter... Wel prachtige teksten, hè? vind je niet? Als je dat nou zo hoort uh, weer terug. Ja, nostalgie. Ja, <laughs> ja. Uh, ja dat, dat uh. is, is het er nog wel. Sander Bodegraaf is dit. Hij staat achter die mooi glanzende oranje balie van de STOK -okay in Egmond. Stapelbedden zijn ze er nog? Ja, stapelbedden zijn er nog. Hey, gelukkig. Ja, ja. Alleen uh, tegenwoordig kunnen we er wel twee persoonsbedden voor maken. Okay. Dus, uh... En is het druk vandaag? Dat dus valt mee. We hebben van de afgelopen nacht ongeveer 60, 70 man in huis gehad. Dat valt mee? We kunnen 180, Ik vind het al veel. We kunnen er 180 hebben, dus uh, als je het daarmee vergelijkt, is, valt dat wel mee. Ja. En hoe laat begint het ontbijt? Half acht tot half elf. Dan gaat de harde bel. Nee, ook dat niet meer. <lacht> Oké, okay, doe mij eerst nog een kopje koffie. Is er dan niets meer echt? Maino Remmers in de Stok, okay, de voormalige jeugdherberg. Over de populariteit daarvan. Maino is in Egmond vanochtend. Door naar Amsterdam. Het is een groeiend probleem in veel grote steden. Enorme hoeveelheid fietsen die overal maar worden geparkeerd. Amsterdam. Bijvoorbeeld daar komt bijna 100.000 fietsparkeerplekken komen ze tekort. De gemeente heeft daar nou iets op bedacht. Fietsenstallingen op het dak. En de techniek daarvoor bestaat al. Ziet verslaggever Matthijs van de Wiel. Fiets inleveren dat is een kwestie van. passenvoorhouden. Uh, pas erin. Je passen voorhouden. Het wordt vrijgemaakt. Er ja. staat een uh, stalen deurtje open. Hier schuift je fiets naar voren in een rails. Ja, is het. het is een uh, glazen hokje bij de Pont in Amsterdam Noord. Kijk, je zet je, je fiets erin, er zit een klem. Daar zit dus een, uh, een luchtzakje in. En dan wordt je voorbeeld daarin geklem. En dan uh, takelt hij hem naar beneden. Dan gaat hij naar beneden. Kijk, en dan... Oh. Zo kan je ook naar het dak gaan en dan kan je, dat maakt in principe helemaal niks uit. De techniek om de fietsen op het dak te kunnen parkeren, die bestaat eigenlijk al. Het heette Velomink ja. en de bedenker die heette... Mink. Ja. <laughs> Waarom ja. zou je verder zoeken ja, ja, naar een bedrijfsnaam? Ja, dat <laughs> Ze komen dan terecht in een soort carousel met van al die haken, net als bij de stomerij. Juist, precies, ja. En als je dan weer terugkomt, dan toes je de code in of je houdt de kaarten voor. En wacht je vijf minuten, hoor je vijf oh, minuten ja, nee, hoor. geen laad Geen vijf minuten. Nee? Nee, allemaal binnen een minuut. Dan hoop je dat je je eigen fiets krijgt? Ja, die krijg je altijd. Alleen, uh, dan moet er een, uh, een liftschacht aan de buitenkant van het pand. Ja, dat wil toch helemaal niemand tegen zijn pand? Nou, maar het, het idee is goed. Alleen nog iemand vinden die dat op zijn dak wil. Ja, nou, maar daar gaat u dan niet dat over, hè? openbare gebouwen, denk ik. Prachtig systeem, maar om het hokje heen en zelfs tegen het glazen huisje aan staan er wel zeker tien keer zoveel fietsen gratis, buiten geparkeerd, wild geparkeerd. Is het gratis? 50 cent. Oh, dat, ja, dat wist ik niet. Waarom zet u hem nou hier neer, uh, wild geparkeerd en niet daar mooi in die automatische stalling? Geen idee, niets. Nee. In hetzelfde beeld zie je een paar honderd meter verderop aan de overkant van het eiland bij de openbare bibliotheek. Een prachtige, ruime, helverlichte fietsenkelder. Er is muziek, een roltrap naar boven. En hij is gratis zelfs. Maar die is maar voor een derde gevuld. Terwijl boven op het plein alle stoepen helemaal vol staan. Ik zet hem het liefst waar het makkelijkst is, ja. Nee, ik wist niet van de, van de garage hier, dus uh, vandaar. Maar het is ook lekker dicht bij de ingang. Er is hier een uh, fietsenkelder. Ja. Gratis. Hoezo gedoe? Ja, dan moet je helemaal naar beneden rijden en zo. Dat is al te veel gedoe? Dat is te veel gedoe, ja. U mag hier niet uh, parkeren, meneer. En om toch nog een klein beetje open ruimte te houden op het pleintje... heeft de bibliotheek zelfs iemand in dienst in een oranje jas? Nou, ik, uh, ik vraag ze vriendelijk of ze aan de overkant willen parkeren... Ja. Of, of in de parkeergarage. Want als u hier niet stond, dan zouden ze hem... Me... Dan zouden ze hem het liefst meenemen naar binnen, denk ik. Ja. Ja. Is de conclusie dan uh, Govert de Wit van de Fietsersbond in Amsterdam dat de Amsterdamse fietser een onverbeterlijke anarchist is... die zich absoluut niet wil laten vertellen waar hij zijn fiets moet parkeren? Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik denk zelfs dat fietsers over het algemeen best bereid zijn... om hun fiets netjes te parkeren. Ze doen het niet. Als ze er de gelegenheid voor hebben en als het de meest logische plek is. Ze ligt voor de deur. Paul voor de deur. Nou, in de route, niet, niet de verkeerde kant op. De herkenbaarheid is dan een groot probleem. Nou ja, dat probleem zou dan wel worden opgelost... inderdaad, met liftschachten op de panden... waar de fietsen op het dak worden geparkeerd. Ziet u het zitten, dat hele plan? Ik vind het een spectaculair uitzien en hartstikke leuk. Ook inderdaad voor die zichtbaarheid van de fiets. Dat je het niet wegprobeert te stoppen in een, in een hoekje, in een kelder achteraf. Maar juist zichtbaar maakt om er trots op te zijn. Ja. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Ja, wat denkt u? Kijk, stallingen onder de grond, dat proberen we ook al jaren. Dat zeggen we ook al jaren. En dat... ja, die zijn veel duurder. Nou, ja, Als dit goedkoper en makkelijker kan, is het een, een stap in de goede richting. Dan is de vrijheid er wel een beetje af, hè? Als je me in zo'n georganiseerde stalling moet zetten met een abonnement en een kaart. Ja, dat klopt. Dat is ook jammer. Maar dat is misschien ook de prijs die we moeten betalen voor het, het serieuzer nemen van de fiets. En dat hebben wij er ook wel voor over. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Voetbalcompetitie is op een H&A voorbij. En dus gaat de blik al richting EK. Gisteren maakte bondscoach Bert van Marwijk zijn eerste voorlopige selectie... van 36 spelers bekend. En van Marwijk kreeg ook meteen een afbeller van PSV'er Erik Pieters. Teleurstelling is dat voor de bondscoach. Nee, eigenlijk niet. Ik had echt hele goede hoop dat hij het zou gaan redden. Omdat in eerste instantie uh, de diagnose ook was... dat er een klein stressfractuurtje was. En... Uh, Goede hoop, na, na drie, drieënhalve weken gips, ja, dat hij die, dat die verder kon revalideren. Dus het was een flinke streep door de rekening. Van Marwijk heeft nu Alexander Butner, Bek van Vitesse, als vervanger opgeroepen. De eerste selectie is verrassend. Er ontbreken spelers die eigenlijk wel verwacht waren, zoals Elia, Babel, Bruba, Braafheid, Klaasie, Boerichter, Dost. Zij kunnen het EK volgens Van Marwijk vergeten. De bedoeling is dat deze groep niet meer uitgebreid wordt. Dat had ik tot voor vandaag ook nog opgehoopt. Vandaar ook die, die, die grote groep. Uh, maar goed, dan valt er iemand weg op een hele kwetsbare positie. En heb ik toch nog iemand anders opgeroepen. Uh, maar de bedoeling is dat het wel zo blijft. Voorbereiding op het EK is voor de favorieten niet ideaal. Dat komt omdat er toch nog wel veel wedstrijden gespeeld moeten worden. Dus van Marwijk. Ik heb dus al maanden geleden gezegd dat, ja, dat het een, een, een, een onrustige tijd wordt na de voorbereiding voor het EK omdat je te maken hebt met spelers die in verschillende competities spelen. Die op verschillende tijdstippen eindigen. Je hebt nog te maken met play-offs, met een Champions League finale, met een Europa League finale. Met bekerfinales in, in Portugal, in Duitsland in dit geval. Je hebt te maken met jongens die geblesseerd zijn geweest, die net fit worden. Je hebt te maken met jongens die nog geblesseerd zijn. Ja goed, dat, dat zijn allemaal redenen waarom die groep nu op 36 is gekomen. En dat ik daar uh, toch nog even de tijd die ik heb daarvoor wil nemen om hem um, op een goede manier terug te brengen naar 23 straks. Een Van Marwijk-selectie telt ook een aantal debutanten en verrassende namen... zoals Jetro Willems van PSV, Erwin Mulder van Feyenoord... Siem de Jong en Jasper Sillissen van Ajax... en Adam Maher en Nick Viergever van AZ. Die laatste ziet wel wat er op hem afkomt. Ik heb wel naar de selectie gekeken en inderdaad wie, wie erbij zaten natuurlijk. en uh, ja Dat is een leuke meting voor mij om... Uh... Ja, om te kijken van, uh, hoe ik uh, tegenover de jongens sta en uh, hoe, hoe ik zelf in het veld sta met, met hen, hoe, hoe ik me kan meten. En dat is de leukste uitdaging voor mezelf, denk ik. En, uh, ja, vanuit daaruit uh, moeten we kijken of ik, uh, ja, of ik er klaar voor ben. We hebben het seizoen ook met AZ goed afgesloten. Dat is ook fijn voor, voor, voor mij als speler zijn. En, ja, dus ik ga met vol vertrouwen het tegemoet. En, uh, ja, ik ga er gewoon onbevangen on, onbevang in. Na het tweedaagse trainingskamp van volgende week vallen de eerste negen spelers af. En eind mei moet de KNVB dan de uiteindelijke selectie van 23 bekendmaken. Een van de organiserende landen van het EK, Oekraïne, ligt de laatste tijd onder vuur. Vanwege de manier waarop oppositieleider Julia Tymoshenko in de gevangenis behandeld wordt. Veel Europese politici weigeren het EK in Oekraïne te bezoeken. Voor voetballers ligt dat anders, denkt Van Marwijk. Nou, ik kan heel goed begrijpen dat politici zeggen dat zij uh, dat toernooi boycotten omdat de mensenrechten overtreden worden, dat snap ik heel goed. Maar wij moeten daar voetballen. en uh, Je zou ook al die mensen tekort doen die naar de stadions komen... als wij daar niet zouden komen. Dus ik hou me daar even buiten. Dus ik snap het heel goed, maar uh, wij gaan daarheen op de voetbal. De Duitse bondscoach Joachim Leu is met zijn eerste selectie begonnen. En ook hij ging in op de Oekraïnse kwestie. Hij hield een pleidooi voor de mensenrechten. Und natürlich bin ich der tiefsten Überzeugung, dass die Menschenrechte eines unserer, höchsten, eines unserer höchsten Gutes ist. Und selbstverständlich identifiziere ich mich und wir als Mannschaft und als Trainerteam mit, mit gewissen Werten, mit Pressefreiheit, mit Meinungsfreiheit, mit, mit Schutz von Minderheiten und natürlich auch, natürlich auch mit einem humanitären Umgang mit Frau Timoschenko. De mensenrechten zijn volgens Leu en de spelersgroep belangrijk. Net als vrijheid van meningsuiting, bescherming van de zwakkere... en een humanitaire behandeling van mevrouw Timoshenko. Overigens is ook Leu tegen een boycott. Het EK begint op 8 juni. Radio 1, het NOS-journaal. Bijna half zeven, hier is Dorolf Negens. Goedemorgen. Het Mexicaanse telecombedrijf America Movil wil een deel van KPN overnemen. Het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten van bijna vijf nu naar 28 procent, zeggen diverse media. Het bot is 8 euro per aandeel KPN, bijna een kwart meer dan de slotkoers van gisteren. In totaal zou met het bot 2,6 miljard euro zijn gemoeid. Kamerlid Tovik Dibi wil lijnstrekker worden van GroenLinks. Dat melden bronnen in Den Haag. De kandidatuur van Dibi wordt gezien als een motie van wantrouwen... tegen huidig fractievoorzitter Jolande Sap. Het is niet bekend of er meer kandidaten zijn. Toch geen vervroegde verkiezingen in Israël. Premier Netanyahu gaat samen met oppositiepartij Kadima... een regering van nationale eenheid vormen. Netanyahu stuurde aan op verkiezingen... na opgelopen spanningen binnen zijn coalitie. En de CIA zegt dat er een aanslag van al qaeda is vereideld. De terreurorganisatie was van plan een aanslag te plegen... op een Amerikaans vliegtuig met een onderbroekbom. Zo'n bom werd ook gebruikt bij de mislukte aanslag... op eerste kerstdag in 2009. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Afgelopen nacht is samen met warme lucht... bewolking ons land binnengekomen. In de ochtenduren heeft vooral het westen van het land... met neerslag te maken...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 houdt de bewolking de overhand en heeft het binnenland wederom de grootste kans op een bui. Net als vandaag loopt de temperatuur uiteen van 14 graden op de Wadden tot 20 in het Zuidoosten. We hebben verkeersinformatie. Vooral ten noorden van Amsterdam alweer dagelijkse files op de A7 en de A8. Op de A7 vanuit Hoorn staat tussen het afrit A Hoorn en de afrit Weide Wormer 6 kilometer. En een stukje verderop op de A8 naar Amsterdam bij het Koenplein al 2... We verwachten ondanks de regenbuien in het westen toch een vrij normale ochtendspits. En dat betekent dat er rond de 200 kilometer file zal staan. Dat staat er rond half negen. Er wordt geflitst vandaag op de A9 tussen Bad dorp en Alkmaar. En de politie controleert ook op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje op een bruiloft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 Na de tragedie in het Javaanse dorp Ravakede wordt de Nederlandse staat opnieuw geconfronteerd met misdaden van militairen in het voormalig Nederlands-Indië. Tien nabestaanden van mannen uit Sulawesi willen schadevergoeding en excuses van Nederland. Zij zagen hoe hun vaders en echtgenoten werden doodgeschoten door Nederlandse militairen. Dat gebeurde in 1946. Correspondent Michel Maas, uh, Michel, waarom is het Nederlandse leger daar toen zo tekeer gegaan?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 Hmm. Uh, nog even, Michel, over de nabestaanden van de slachtoffers van Ravek-Edee. Die hebben uiteindelijk een schadevergoeding gekregen. Maar het uh, is eigenlijk niet goed gegaan. Hè? Wat is daar gebeurd? Ja, dat is niet helemaal goed gegaan. Nee, die kregen de, de weduwen, de negen, die kregen 20.000 euro van Nederland... En die hebben dat bedrag netjes op de bank gekregen. Maar dat geld stond nog niet op de bank. Of nabestaanden van andere families, van, van andere slachtoffers. Die stonden al op de stoep en die wilden ook een deel daarvan hebben. En uiteindelijk is er onder leiding van het dorpshoofd daar, is, uh, is dat geld gewoon opgeëist. de weduwe hebben hun deel moeten, hebben de helft van wat ze kregen, hebben ze moeten afstaan. En die helft is verdeeld over de families van de andere slachtoffers. Correspondent Michel Maas vanuit Indonesië. Terug naar eigen land. De Eusebiuskerk in Arnhem moet gerestaureerd worden. En dat zou wel eens duur kunnen worden. Die restauratie zou 75 miljoen euro kosten. Maar onze verslaggever Trudy van Rijswijk ontdekte dat dat 10 miljoen goedkoper kan. Je zou het niet vermoeden, maar bij de Eusebiuskerk ligt al een hele bouwplaats. En als ik nu een stukje doorloop, dan zie ik de toren 95 meter hoog. Helemaal in de stijgers en bovendien ingepakt. Want er vallen geloof ik ook stukken stenen naar beneden. Hè? Meneer Bert de Jong, u bent hier directeur. Ja, die, die stenen zijn ooit naar beneden gevallen. En dat zijn, daar zie je nu ook de plekken die we afgeschermd hebben. Maar hoe kan dat dat u al volop aan het bouwen bent als de centen er nog niet zijn? Ja, we hebben, de bouw is drie delen. En deel 1 is nu, dat noemen we de lantaarn. En dat is het allerhoogste stukje. Van de toren, het smalste stukje, daar waar ook normaal de klok in zit. Uh, en dat bovenste stukje, dat zijn we nu aan het restaureren. Dat is een bedrag van ongeveer 3 miljoen. En we kennen drie geledingen, kan u ook zien, breedste. En dan verjongt die weer een stukje. En dan de lantaarn. En de lantaarn is over een jaar klaar. We zullen eens naar binnen gaan, want als die toren nou gerestaureerd is helemaal, is het dan klaar? Wij zijn nu tot de conclusie gekomen dat de restauratie van de toren alleen. die zal liggen ongeveer zeg maar tussen de 29 en de 30 miljoen. Dat is de toren. Dan is de hele toren klaar. En dan hebben we ongeveer nog een 4, 5 miljoen nodig voor het schip. Want het schip van de kerk, en dat gaan we straks zien als u er binnen bent, dan zult u ook zien. die is eigenlijk nog, nog heel goed. Dan zijn we van de toren zijn we 50 jaar zeg, zijn we af. Ja. Het schip is dan in de periode waar we nu in deze restauratie over praten, is dan 4,5 tot 5 miljoen hebben we daarvoor nodig. Maar dat betekent wel dat wij, als deze restauratie klaar is, van de toren en het schip, dat we dan ongeveer 20 jaar kunnen wachten. En dan moeten we wel beginnen met de restauratie van het schip. Het middenschip van de kerk met uh, prachtige bogen. We lopen even naar de gewelven en dan laat ik ook zien waar wij eerst dachten dat daar nog mogelijke grote restauratiewerkzaamheden zouden moeten plaatsvinden. Hmm. En daar is onderzoek naar, naar plaatsgevonden. En gelukkig zijn we erachter gekomen dat, die, dat we daar niks aan hoeven te doen. Maar welke gek zei dan eerst dat dat wel moest? Nou ja, dat, dat, ik weet niet of het een gek is geweest... maar het is wel zo dat als er op een gegeven moment begint zo'n kerk... en dat is hier gebeurd, daar begonnen stenen naar beneden te vallen. Ja, en dan komt er iemand in die, die, die observeert dat. Die denkt, nou, als het daar is, dan zal het ook wel daar zijn. En dan zal het ook wel daar zijn. En vervolgens rolt er ergens een bedrag van 70, 80 miljoen uit. Omdat iemand dat denkt. Nou, wij zijn nou een aantal jaren verder... We hebben onderzoek laten plaatsvinden. Een paar weken geleden zijn deze gewelven allemaal geïnspecteerd... door officiële mensen van de Rijksdienst. En die zijn met hoogwerkers naar boven gegaan. En die zijn, hebben boringen verlicht. En, die, en uiteindelijk is er geconstateerd dat, dat gedeelte, dit gedeelte... gelukkig eigenlijk geen noodsituatie is. En dus kunnen we in die fases wat ik eerder vertelde... kunnen we uh, de restauratie voortzetten. En dat scheelt een slok op een borrel. Niet 75 miljoen, maar 65 miljoen euro gaat dat dan kosten... bij de Eusebiuskerk in Arnhem. Je hoorde een bijdrage van Trudy van Rijswijk. AFTH van der Heijden won gisteravond de Libris Literatuurprijs. Het boek Tonio, zijn boek Tonio, is een requiemroman voor zijn overleden zoon. Van der Heijden kwam niet naar de uitreiking van de prijs... in het Amstel Hotel in Amsterdam. Feestvieren vanwege dit boek was voor hem onmogelijk.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 En dat Het is natuurlijk heel knap dat je literatuur kunt maken van iets wat zo ingrijpt in je persoonlijk leven. Ja. Bijna uh, uh, buiten de schrijver om uh, een niveau mee te bereiken wat heel veel mensen uh, niet hadden kunnen voorstellen. Hmm. Waarom is iedereen nu uh, stil? We gaan nog iets ik kreeg, bekijken. We kregen een, een live uh, gesprek uh, volgens mij met, uh, met de winnaar. Oh, nee. Gefeliciteerd Adrie. Dank maar... je ja.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 Prijs en Colette van Une sprak met hem. In Israël lijken ze niet echt goed te weten wat ze willen. Gisteren werden verkiezingen aangekondigd. Nou, vandaag is dat al erin getrokken. Gaan we het zo over hebben. Eerst naar de verkeersinformatie. René Passet, goedemorgen. Dag Lara. Moest op de weg. Het is niet zo druk nog. Het valt best mee, net als gisteren eigenlijk. Uh, normaal gesproken is dinsdagochtend een van de drukste ochtendspitsen van de week. Maar voorlopig blijft dat beperkt tot drie files. Twee daarvan staan bij Amsterdam op de A7 en de A8... Bij de Afrit Weide Wormer 3 kilometer en op de A8 Amsterdam bij het Komplein nog eens drie. Op de A15 Rotterdam-Europort bij Spijkenisse Nissen ook drie kilometer. En hoeveel staat er denk je op het hoogtepunt? Ja, normaal gesproken zou dat 200 zijn. Maar dat gaan we vandaag echt niet halen. Dat zagen we gisteren eigenlijk ook al. Ik denk dat we uitkomen om half negen tussen de 100 en 150 kilometer file. Goed, tot later René. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 100 jaar geleden werd de eerste jeugdherberg geopend in Duitsland. En in Nederland gebeurde dat in 1929. Maar, mijn no rimmers. ik hoor geen rammelende potten en pannen. Maar wel, Zij... mensen, er wordt wel vroeg opgestaan nog. Ja, nou, vroeg. De eerste komen is te verwachten om half acht. Okay. Uh, wat gaat u nou doen? Ja, ik moet even de juiste sleutel in. U bent van de keuken? Ik ben van de keuken. Ja? Van het ontbijt. Ja. Het is niet zo dat de jonge lui zelf een ontbijt moeten maken? Of dat, uh... Ja, ze moeten het wel zelf smeren, maar het moet er wel staan. Dus uh, dat is wat, uh, wat wij s'morgens doen. Werkt u in een jeugdherberg of zegt u... nee, ik werk eigenlijk in een hotel? Nou, het is tegenwoordig meer hotel. Ja, hè? Ja, en dat uh, merk ik aan de gasten ook. Dat ze dat, uh, dat, ze dat denken. Dus het is, nee, uh, echt, echt jeugdherberg. Het aardappelschillen s'avonds, dat hoeft niet meer. Nee, allang niet meer. <lacht> allang, niet meer. allang niet meer. Nee, hoor. Nee, slapen nee. we nog wel op zaal? Nee, ook niet echt meer. Je slaapt wel met meerdere... Tenminste, je kunt met meerdere slapen. Maar het is, het is niet meer dat je met 15 of nog meer mensen op een, uh, in een ruimte zit. Nee nee, nee. nee hoor. Nee, vandaar de lounge muziek op de achtergrond. Het is modern, betimmerd, licht hout. Vrolijke kleurtegeltjes. Een mooi glanzende oranje balie bij binnenkomst. Annex bar met koeling uh, erin die ook in een modern, sophisticated, nieuwe stijl café zou staan. Nee, de tijd van, uh, van strozakken is natuurlijk al lang voorbij. Maar het heet ook tegenwoordig niet meer jeugdherbergcentrale, maar Stay oké. Okay. Stay oké okay heet het tegenwoordig ja. sinds 2003, dus dat is alweer een tijdje... En uh, dat hebben we uh, bewust gedaan... omdat uh, bij de Nederlandse jeugdherbergcentrale... men nog wel aan de strozakken en de slaapzalen en... Uh, dat die MAVO, Aardelost... daar moesten jullie vanaf, dus ook een andere naam zegt. Ja. Marijke Schrijner is de directeur. Hoeveel COK's zijn er in Nederland? Er zijn 27 COK's in Nederland. Van de Waddeneilanden tot aan uh, Maastricht en Donburg. Dus ze zijn uh, goed verdeeld voor elk wat wils. Ja, vroeger ja. waren er echt jeugdherbergcentrales. Meer dan 80, geloof ik. Ja, veel meer. Veel meer dan 80. En... Uh, uh, het was een beetje de bedoeling dat je vroeger... met je fietsje van Jeugdherberg naar Jeugdherberg kon fietsen. En dan kwam je veilig aan bij de Jeugdherberg vader en moeder. En die zorgden dan weer verder voor je. Ja. Maar uh, we zijn geen kinderoppas meer. Ja. Dus uh, dat moet uh, zelf geregeld nee, het worden. Nee, er is gewoon wifi-toegang, denk ik, hè? Gratis wifi-toegang, ja. want uh, anders doen we niet meer mee. Nee. En, ik zie uh, wel een doos naast de bar staan met uh, de spelletjes... Ja. spelletjes. Ja. Rummikub, Ja, dat hoort er nog altijd bij. Nog wel, ja, mensen willen toch nog wel uh, spelletjes met elkaar doen... En, uh, en niet uh, gewoon in je eentje achter de computer zitten. Dat het het, het van, is een stichting, hè? Het CLK is een stichting, en uh, een, een commerciële stichting. Dus uh, we willen wel uh, een positief resultaat halen... want uh, we worden niet gesubsidieerd. Maar alles uh, wat positief is, wordt geïnvesteerd in de organisatie. Dus uh, dan maken we mooie gebouwen, zoals deze. Ja. Ja. Uh, het bestaat dus uh, 100 jaar. In uh, 1929 in Nederland, zeiden we net al... Uh, Waarom is, het in waarom is het booming? Want het, het loopt als een tierenlier, ja, heb ik begrepen. Ja, het gaat, gaat heel goed. Het, het, het gaat altijd al heel goed, maar nu ook. hoor. We, we merken dat mensen toch een, een keus maken van... laten we maar eens even rustig aan doen. Budget. Budget, ja. Want uh, we, we verhuren bedden en kamers... En uh, dat is een hele redelijke prijs. Daar ja, moet je wat, wel, kost hem, wat kost het dan? Ja, dat is een beetje afhankelijk van het seizoen uiteraard. Maar dat kan uh, vanaf 15 euro per bed tot uh, op een uh, locatie midden in het Vondelpark... wel eens uh, 30 of 35 euro per bed uh, zijn, ja. inclusief ontbijt. Ja. Iedereen slaapt nog, hè? Iedereen slaapt nog, ja. ja. Goede bedden. Ja, en er is ook geen hard rammelende bel meer. Nee. Wel een hard pratende verslaggever, misschien dat dat nog helpt. Maar in ieder geval wordt het ontbijt, zie ik, gins in de keuken wel klaargemaakt. Dadelijk maar eens de eerste gasten gaan interviewen. Maar nog wel zelf smeren, Minor Remmers vanochtend bij de Stay okay. Het is tien minuten voor zeven. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Laten we maar eens naar de verwarring in Israël gaan, want er komen toch geen verkiezingen. Gisteren maakte de Israëlische premier Netanjahu nog bekend dat er parlementsverkiezingen zouden worden gehouden... omdat de spanningen binnen zijn coalitie opliepen. Correspondent Monique van Hoogstraat in Israël. Monique, waarom gaan die verkiezingen die toch heel groot nieuws waren gisteren nu ineens niet meer door? Ja, omdat uh, uh, premier Netanjahu vannacht een verrassende deal heeft gesloten... met de uh, leider van de grootste oppositiepartij. Uh, dat is uh, Shaul Mofas, de leider van Kadima. En hij wordt toegevoegd aan het huidige kabinet... zodat er een regering van nationale eenheid uh, wordt gevormd. Uh, dat is tamelijk verrassend om meerdere redenen. Al was het alleen maar omdat uh, Mofas... voordat hij de nieuwe leider van Kadima werd, gezegd heeft dat hij niet zou deelnemen aan een regering uh, geleid door Netanjahu... want volgens hem vertegenwoordigt dat zo ongeveer alles wat slecht uh, gaat met Israël. Nou, nu gaat hij dus toch deelnemen aan dat, uh, aan dat kabinet. Ja. Maar Monique, dan moet MOVAS toch iets van Netanjahu gedaan hebben gekregen? Wat, wat zijn de afspraken die zijn gemaakt met Kadima? Ja, absoluut. Uh, Kadima, uh, Kadima gaat in principe de politieke lijn, de politieke besluiten van Netanjahu uh, steunen de komende tijd... Maar in ruil daarvoor heeft Netanjahu toegezegd dat hij het voorstel uh, van Kadima om een nieuwe wet te maken over de dienstplicht, dat hij die gaat steunen. Dat is de talwet. Uh, dat is de wet die bepaalt dat ultra-orthodoxen uh, niet hoeven te dienen in het Israëlische leger. Nou, dat gaat inmiddels om vele tienduizenden uh, jonge mannen... meestal die, uh, die studeren, uh, die hoeven niet in het leger... en daar is steeds meer kritiek op in de Israëlische samenleving. Uh, die wet die moet vervangen worden, dat heeft het Hoge Rechtshof ook al bepaald... die moet deze de zomer vervangen worden. Uh, Kadima heeft daarvoor een voorstel gedaan... Uh, en Netanjahu gaat dat voorstel uh, nu steunen. Dat zou hij anders niet doen, omdat hij reageert met, uh, uh, regeert met twee ultra-orthodoxe partijen... die heel erg tegen dienstplicht voor uh, ultra-orthodoxe zijn. Hmm. Dus dat is de deal. Maar het klinkt toch wat chaotisch, Monique? Of is het, is het een duurzame oplossing? Nou, het, het klinkt inderdaad tamelijk chaotisch. En ik kan eigenlijk niet voorspellen uh, hoe dit gaat lopen... Uh, want uh, het, het kabinet, het huidige kabinet was inderdaad niet stabiel meer. He, dat was ook de reden dat uh, net aan jou gisteren zei: er komen vervroegde verkiezingen. Er zijn enorm veel conflicten, met name met die twee ultra-orthodoxe partijen die ik uh, net noemde. Uh -huh. Nu is het wel zo dat door deelname van Kadima de verhoudingen in dat kabinet ineens behoorlijk verschuiven. Want Kadima heeft op dit moment nog een hele grote fractie uh, in de Knesset. Uh, maar goed, er zijn meer ingewikkelde dossiers. Denk alleen maar aan de illegale buitenposten, aan conflicten met het Hoge Rechtshof. Dus uh, het zou mij helemaal niet verbazen als dit einde 2013. Want zo lang zou dit kabinet eigenlijk nog moeten zitten. als het eind 2013 niet haalt. Goed, nou houd voor ons in de gaten. Monique van Hoogstraten in Israël. Dankjewel, Monique. Het NOS Radio 1 -journaal. De Ochtendkranten. Veel aandacht daarin voor het CDA-lijsttrekkersdebat van gisteravond. Het Algemeen Dagblad noteerde de meest markante uitspraken van de zes kandidaten. En daar komen ze. Henk Bleker, ik ben een open boek, de rest ga ik niet vertellen. <laughs> Oké. Okay. Uh, Lisbeth Spies, ik uh, weet nu wat het is om een steen in de vijver te gooien. Siebrand van Huis, maar Buma, fractievoorzitter zijn, was spannender dan het rijden van de Elfstedentocht. Uh, de drie outsiders waren een stuk minder abstract. Madeleine van Torenburg vroeg zich af of het CDA van het beeld af kan komen dat het uh, alleen nog maar met boeren bezig is. Marcel Wintels zegt dat de partij maatschappelijke smaakmakers nodig heeft. En Mona Keizer, dat is uh, de wethouder, uh, wethouder van Purmerend, deed het ook goed volgens de krant. Haar citaat. ik heb ontzettend van de regels die in het Haagse worden bedacht. Trouwens schrijft dat de CDA-kandidaten het vooral met elkaar eens zijn. Het eerste lijsttrekkersdebat in de geschiedenis van de Christen-Democraten wilde maar geen echte confrontatie worden. Volgens de krant was er veel sympathie voor de huidige CDA-fractievoorzitter. Hij stond zelfverzekerd te vertellen hoe verantwoordelijk hij zich voelt voor Nederland en voor de partij. Nederlandse politieinstructeurs die in 2007 een speciaal arrestatieteam van de Surinaamse politie trainden, waren voorbereid op een aanslag door aanhangers van Daisy Boutersen, schrijft misdaadverslaggever John van der Heuvel in De Telegraaf. De Nederlanders leerden in 2007 hun Surinaamse collega's de nieuwste technieken bij, het aanhouden van gevaarlijke verdachten. Dat gebeurde op verzoek van de Surinaamse regering. De toenmalige minister van Justitie in Suriname, Santokki, wilde het team inzetten bij een arrestatie van Boutersen. De politieinstructeurs werden ineens door de inlichtingendienst van de Nationale Recherche gewaarschuwd voor wraakacties door Boutersen. Uit voorzorg besloten de Nederlandse politiemensen zich daarom 24 uur per dag te bewapenen. De overheid moet afstappen van de begrippen autochtoon, westerse allochtoon en niet-westerse allochtoon. De gemeentelijke basisadministratie moet bij migranten alleen het geboorteland van de inwoners registreren en niet langer het geboorteland van de ouders. Volkskrant schrijft over dit advies dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vandaag naar de demissionaire regering Rutte stuurt. De Raad vindt dat niet de afkomst van de burger telt, maar de toekomst. Dus is etnische categorisering overbodig. Bovendien kleven er onvoorziene nadelen aan. De etnische categorisering was ooit bedoeld als instrument om achterstanden onder minderheden aan te pakken. Maar wordt nu ingezet in het kader van het veiligheidsbeleid. En daar is volgens de Raad geen juridische basis voor. Een record aantal klachten is binnengekomen over de OV-chipkaart. De kaart is onhandig, stukken duurder dan berekend en de communicatie faalt. Dat is de conclusie van alle klachten die de ombudsman voor het openbaar vervoer, het OV-loket, heeft binnengekregen in de eerste periode van dit jaar. Nou, zo zijn de gebruikers van trein, bus, metro en tram tientallen procenten meer kwijt voor hetzelfde traject. Dat is allemaal te lezen in spits. Bij gezinnen met meerdere abonnementen is er sprake van een lastenverzwaring. De ombudsman wijst erop dat de prijsstijging niet heeft geleid tot meer service. En daardoor neemt bij het publiek de weerstand tegen die OV-kaart alleen maar toe. En de Telegraaf meldt nog het uh, opzetten van de snoeppolitie in Dronten. Scholieren die hun snoeppapiertjes laten slingeren... kunnen hun zakgeld inleveren bij de Dronteltse politie. Uh, agenten gaan streng handhaven op de snoeproute. En die loopt dan van het dorpscentrum naar de scholen. En zo dadelijk na het journaal van 7 uur zoomen wij in op Griekenland. Gaat het nog goed komen met dat land en dus ook met de euro? Connie Kees is straks onze correspondent.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 Vroege Vogels gaat de grens over. Samen met Milieudefensie bekijken we in Nigeria... de gevolgen van de olieramp die Shell daar veroorzaakt. Ruben Smit blogt over ganzencrashjes en paaiende karpers. En de bomvolle agenda van het oranje-tipje. Stijf van de stress staat hij, maar waarom toch? Vroege Vogels, vanavond om tien voor half acht bij de Vara op Nederland 2.